gaan gemeente uit de Bijbel met elkaar lezen uit het boek van de Handelingen der Apostelen Handelingen 15 te beginnen bij vers 35. En wij lezen dan door tot hoofdstuk 16 vers 10. Handelingen 15 vers 35 en volgende. Het begint met een minder aangename bladzijde in dit voortgangsrapport van de Heilige Geest, maar het staat er wel in. Vers 35 van Handelingen 15 En Paulus en Barnabas onthielden zich de Antiochieën, lerende en verkondigende met nog vele anderen het woord des Heren. En na enige dagen zei Paulus tot Barnabas: Laten we nu wederkeren en bezoeken onze broeders in elke stad waarin wij het woord van de Heere verkondigd hebben, hoe zij het hebben. En Barnabas riet dat zij Johannes, die genaamd is Marcus, zouden meenemen. Maar Paulus vond het billijk dat men die niet zou meenemen, die van Pamphylië af van hen was afgeweken en met hen niet was gegaan tot het werk. Er ontstond dan een verbittering, alzo dat ze van elkaar gescheiden zijn. En dat Barnabas Marcus meenam en naar Cyprus afscheepte, maar Paulus verkoos Silas en reisde heen, aan de genade Gods van de broeders bevolen zijnde. En hij doorreisde Syrië en Cilicië versterkende de gemeenten. En hij kwam te Derbe en liesteren. En ziet al, daar was een zeker discipel met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, welke goede getuigenis gegeven werd van de broeders in Lystra en Iconium. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen. En hij nam en besneed hem, omwille van de Joden die in die plaatsen waren, want ze kenden allen zijn vader dat hij een Griek was. En zo ze de steden doorreisden, gaven ze hun de verordeningen over die van de apostelen en oudelingen in Jeruzalem goed gevonden waren om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. En toen ze Frigië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Misië gekomen zijnde probeerden zij naar Bithynië te reizen. En de geest liet het hun niet toe. En zij, Misië voorbij gereisd zijnde, kwamen af tot Troas. En dan de volgende twee verse gemeente. Daaruit wil ik u het woord van God bedienen. Handelingen 16, vers 9 en 10. En van Paulus werd in de nachten gezicht gezien. Er was een Macedonisch man staande die hem bad en zei, kom over in Macedonië en help ons. Toen hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij, zo poogten wij terstond naar Macedonië te reizen. besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om aan dezelfde het evangelie te verkondigen. Dat is de tekst voor de preek, de laatste beide gelezen versen. Thema voor de preek van vanochtend is De Grote Oversteek. Dan heb ik voor u nog een aantal mededelingen. U bent morgenavond. ...om acht uur van harte welkom op de Albanië-avond in de regenboog... ...waar Anita en haar medewerkster ook aanwezig zullen zijn. Woensdagavond half acht, actieve evangelisatie vanuit Haarspit 20. Dat is een beetje cryptische zin, maar u zult wel weten wat ermee bedoeld wordt. Donderdagavond om acht uur agenda-vergadering in de regenboog afgevaardigden van alle geledingen zijn hartelijk uitgenodigd. De wijzigingen en of aanvullingen voor de nieuwe gemeentegids... graag voor zaterdag inleveren op Sikkel 49. Aanstaande donderdag gaan Evert Palland en Hannah Boon trouwen. Zij willen God zegen vragen over een huwelijk in een dienst... in de hervormde kerk in Ederveen. Die dienst begint om half drie... Aanstaande vrijdag trouwen Gijsbert Westrik en Jacqueline Haasjes. Zij vragen God zegen over een huwelijk in een dienst hier in de kerk, ook om half drie. Zo de Heer wil en wij leven. Dan de gemeente De eerste nu is voor kerkelijk en pastoraal werk. De tweede voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. En bij de uitgang is er een diaconie -collecte. Waarvan de opbrengst is voor het jeugdwerk in uw eigen gemeente. Kerk en pastoraal werk nu, onderhoud van de kerk ook nu en jeugdwerk bij de uitgang. We zingen van Psalm 89 samen, de versen 8, 10 en 11. 8, 10 en 11 van Psalm 89.